5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. De Europese Centrale Bank verlaagt rente. Meer dan twintig onderzoeken naar motorclubs. En UEFA ziet geen verdacht gokgedrag rond Zagreb-Lyon. De Europese Centrale Bank heeft de rente verlaagd met een kwart procentpunt tot 1%. Bankpresident Draghi kondigde ook maatregelen aan om het voor de banken makkelijk te maken om goedkoop geld te lenen bij de ECB tegen soepele voorwaarden. Verder mogen de banken hun reserve bij de ECB wat verlagen, zodat ze meer kunnen lenen en investeren. Het is de tweede keer in de korte tijd dat Draghi in functie is dat hij de rente verlaagt. Oud-centrale bank-president Wellink erkent dat de verhouding met zijn Belgische collega... tijdens de redding van Fortis niet goed was. Voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit zei hij dat hij er niet veel over kwijt wil... omdat de nationale banken nog met elkaar verder moeten. Hij zei wel dat er al lange spanningen waren met de Belgen. In de loop van de tijd is het slechter gegaan, voegde Wellink eraan toe. Gisteren zei oud-minister Bos dat de Nederlanders weinig van de Belgen te horen kregen... over de situatie bij Fortis. Ook Welling vond de informatieuitwisseling niet optimaal... Maar waar dat precies door kwam, weet hij niet. In het hele land lopen 23 onderzoeken tegen leden van de motoclubs Hells Angels en Satudara. Dat zegt de leider van het speciale rechercheteam voor motoclubs morgen in de korpskrant van de politie Haaglanden. Volgens de nationale recherche blijkt uit de onderzoeken dat er aantoonbare verwevenheid is tussen de motoclubs en onder meer horeca, de tatoeagebranche, vechtsport, beveiliging en prostitutie. Sommige horecagelegenheden zijn volgens de teamleider met geweld overgenomen. Ook is er sprake van afpersing, drugsdelicten en wapenbezit. Het speciale team is er gekomen na geruchten over een op handen zijnde confrontatie tussen Satudara en de Hells Angels. Het kabinet heeft de PVDA Ad Melkert voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze VN-organisatie strijdt onder meer tegen kinderarbeid en discriminatie bij bedrijven. Volgend jaar vertrekt de huidige ILO-topman Somavia. Volgens het kabinet is Melkert een uitstekende opvolger van de Chileen. Melkert was van 1994 tot 1998 minister van Sociale Zaken. Daarna werd hij partijleider van de PvdA... en ook werkte hij bij de Wereldbank en de VN. In Ogezand blijft een zwembad open... hoewel de luidsprekers en lampen elk moment naar beneden kunnen komen. Een veiligheidsinspectie heeft aangetoond... dat de bevestigingspunten door de chloor in de lucht ernstig zijn aangetast... De directie van zwembad de Kalkwijk erkent dat de badgasten een risico lopen, maar vindt het desondanks veilig genoeg om de komende dagen open te blijven. Maandag worden de zwakke ophangpunten tijdelijk versterkt met shorbanden. Volgend jaar zomer wordt alles tijdens groot onderhoud vervangen. Begin vorige maand kwam in, Tilburg, kwam in Tilburg een baby om het leven toen in een zwembad een luidspreker op haar viel. De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat het gebruik van isoleercellen zonder toezicht helemaal stopt. Aanleiding is een onderzoek naar het gebruik van isoleercellen in GGZ-instellingen. Die hadden beloofd dat ze in 2012 geen eenzame opsluiting meer zouden toepassen. De inspectie zegt dat het de instellingen niet lukt om de belofte na te komen. Daarom wordt eenzame opsluiting nu helemaal verboden, tenzij er 24 toezicht is. Eenzame opsluiting is een omstreden middel om patiënten tot rust te brengen. In Nederland wordt het middel elk jaar 18.000 keer toegepast. Dat is voor Europese begrippen veel. Vooruitlopend op het inspectierapport hadden de GGZ-instellingen gisteren... zelf ook besloten de isoleerregels aan te scherpen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft zelf straffen van 14 jaar opgelegd... voor het veroorzaken van een fatale aanrijding. De rechtbank had de mannen tot 12 en 10 jaar zelf veroordeeld. De twee hadden in 2009 bij een kruispunt in Erp op een auto staan wachten... met het doel die aan te rijden. De een zat in een auto in de zijstraat, de ander stond om de hoek...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 De UEFA en de Franse toezichthouder op internet gokken... hebben bij een eerste onderzoek geen verdacht gokgedrag ontdekt... rond het Champions League duel Dynamo Zagreb-Olympique Lyon. Die UEFA gaat nog wel bekijken hoe de spelers zich in dat duel gedroegen. Lyon won de wedstrijd met 7-1... en plaatste zich voor de volgende ronde dankzij een beter doelsaldo dan Ajax. Na afloop van de wedstrijd leidde onder meer een knipoog van een Zagreb-verdediger... naar de spits van Lyon op internet tot verdachtmakingen over omkoping. Het weer vanavond opnieuw regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten... op de kans op Westerstorm. Morgenochtend in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking en buien. ANEB verkeersinformatie. Ondanks het onstuimige weer is het een vrij normale avondspits. Er staan 50 files bij elkaar, iets meer dan 200 kilometer. In de provincie Noord-Holland komen wel zware windstoten voor... Er is een ongeluk gebeurd op de A1. Amsterdam richting Amersfoort staat via voorknoop het Muiderberg, 7 kilometer. Er is maar één rijstrook open. De A2 van Den Bos naar Utrecht, nog 7 kilometer bij Waardenburg na een ongeluk en een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. De andere kant op loopt het nog flink vast van Utrecht naar Den Bos, tussen, tussen de Afrit-Everdingen en Waardenburg, 12 kilometer. A59 is het extra druk door de eerdere problemen op de A2. Van Den Bos naar Zonzeel staat tussen Waalwijk en Knoop het Hooipolder 10 kilometer.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 Of een gevaarlijke combinatie van pillen. Niemand houdt precies bij wat u slikt. Artsen en apothekers raken het overzicht kwijt. Zeker nu de zorg steeds verder versnippert. Onrust over medicatie. Vanavond in Meldpunt bij Max rond half acht op Nederland 2. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden.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 Oh, mm, zo lekker. 20%. procent. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Acht over vijf, goedemiddag. Politieke leiders van Europa zoeken een uitweg uit de schuldencrisis. Ook de Europese Centrale Bank neemt weer initiatief. We gaan naar Frankfurt via Londen, maar beginnen in Brussel. Auto's die voorrijden, regeringsleiders die uitstappen en over de rode loper gaan. Als ze zin hebben of als het ze uitkomt dan zeggen ze nog even wat tegen het legerjournalisten en dan gaan ze naar binnen. Vanavond een diner, morgen die belangrijke top over de euro. Correspondent Joris van Poppel. Joris, jij staat denk ik daar ergens waar ze allemaal aankomen zo te horen. Ja, dat klopt. En Premier Rutte is zojuist naar binnen gekomen en die zei we zijn met z'n 17 niet, maar met z'n 27e. Nou ja, dat is zo'n zo zo mantra. Wordt hier wordt gezegd, ze zitten vanavond met 27 landen aan tafel. 27 EU-landen bedoelt hij daarmee. Maar er zijn maar 17 landen die de euro hebben. En dat is meteen het probleem. Want er zijn 17 landen met die euro die willen uh, fors ingrijpen om hun eigen munt te redden. Maar daarnaast heb je 10 landen die geen euro hebben. Polen en vooral ook David Cameron, de Britse premier. Die gaat hier ook aan tafel zitten. En nou ja, die zegt eigenlijk op alles heeft hij maar één antwoord. En dat is nee. Dus uh, nou, dat gaat toch uh, uh, sfeervol worden vanavond Een gezellig dinertje worden. Want, want uh, is de euro officieel onderwerp van gesprek? Of is het even een beetje keuvelen tijdens het eten? Nou, officieel begint de top pas morgen. Maar vanavond om half acht begint het diner. En nou ja, kijk, vanavond is het officieel uh, informeel. Dan worden er geen notulen gemaakt en kunnen er geen beslissingen worden genomen. Maar uh, nou, je kunt net zo hard ruzie trappen natuurlijk. En dat zal ongetwijfeld ook uh, gebeuren. Ik, ik heb net wel gezien dat het damast uh, al is gestreken, het uh, tafella. Ja, dat mag ik hopen, zeg. Ja, natuurlijk. Er staan kerststerren op tafel en de stoeltjes zijn goud gekleurd. Dus nou ja, een kleine kerstgedachte proberen ze daar toch wel neer te zetten in die, in die dinerzaal. Nou, wie weet dat het toch nog goed komt met de euro, maar ik ben sceptisch. Je had de Rutte gezien. Is David Cameron ook al binnengekomen? Nee, die heb ik nog niet gezien. Wel Juncker, de premier van Luxemburg. De meeste de leiders, zoals Merkel en Sarkozy, die moeten vanuit Marseille komen. en Die zijn nog niet gearriveerd. Diner begint ook pas om half acht, dus hebben we nog even. Cameron onderweg geeft ons even de gelegenheid om te praten... met correspondent Arjen van der Horst in Londen. Want Arjen, hij is daar vertrokken. Is voor hem een apart tafeltje ingeruimd? Dat veto waar Joris het over had, indachtig. Ja, die zit natuurlijk in de naughty corner. Want de Britten hebben zich, zoals vanuits weer totaal geïsoleerd. Op zich hebben ze uh, geen bezwaar tegen de vorming van een fiscale unie van de eurozone. Zolang die Britse soevereiniteit maar niet wordt aangetast. Waar de Britten wel moeite mee hebben ja, is het voorstel van een uh, financiële transactietax. Die de Duitsers en Fransen vooral willen invoeren. Britten zien dat als een aanslag op de positie van Londen als financieel centrum. Want zo hebben ze uitgerekend de optrekst van die Europese belasting zal voor het overgrote deel uit Londen komen. Cameron dacht, dat is mooi, dat is een mooi ruil, ruilmiddel. Wij gaan niet dwars liggen bij de vorming van zo'n fiscale Unie. Uni. Jullie laten verder die transactietaks vallen. Alleen, Merkel, de Duitse bondskanselier, heeft al laten weten... Ja, dat ze geen zin heeft toe te geven aan de Britten. De Britten zijn dus erg geïsoleerd. Maar wat is inhoudelijk gezien zijn grootste probleem met wat er op tafel ligt? De Britten zitten in een sparaat. Ze dreigen nu wel met een veto... als ze niet een zin krijgen, als Britse belangen niet behartigd worden. Tegelijkertijd, de Britten, ook al zijn ze geen lid van de eurozone... zitten net zo goed in dat gammele eurobootje. De helft van de Britse export gaat immers naar de eurozone. Een veto zou een mogelijke oplossing dwarsbomen. Zou dus ook weer kunnen leiden tot ja, grote onrust op de financiële markten. Ja, en daar krijgen de Britten even goed last van als de rest van Europa. Dus uh, de zware druk dus voor Cameron vanuit Europa... maar staat dan de conservatieve partij... daar moet je toch ook uh, verantwoording aan afleggen... wel achter Cameron, de premier? Uh, die, die raakt steeds meer verdeeld. Want uh, vooral de euroceptische vleugel... die scheurt al weken moord en brand... Voor hen is de crisis juist een uitstekende mogelijkheid... om bepaalde bevoegdheden die Brussel nu heeft... zoals bijvoorbeeld het Sociale Handvest terug te geven aan Londen... vinden ook die Fiscale Unie veel te ver gaan... zette de premier deze week onder zeer zware druk... zoals de burgemeester van Londen, Boris Johnson. Als er een nieuwe eu -treaty that is die een soort Fiscale Unie... Within the the 27 countries, or let's say, or within the the eurozone, uh, then we'd have absolutely no choice either to veto it or, but certainly to put it to a referendum. Ja, en Johnson is niet de minste. Hè, een van de populairste politici binnen de conservatieve partij. Nu de vlaggedrager van dat anti-eurokamp. En hij zegt, ja, of we gaan zo'n fiscale unie wegveten, of we leggen het voor uh, aan de Britse kiezer in een referendum. Ja, en dat referendum, dat is toch wel een lastige voor Cameron. Want had Cameron niet twee jaar geleden beloofd... Uh, elke verdragswijziging voor te leggen aan de Britse kiezer? Nou, en dat komt nu als een boemerang terug voor de Britse premier. En je zou het af en toe vergeten bij... Nou, maar hij zit natuurlijk in een coalitie hè, met de Liberal Democrats. Hoe gaat dat ja. op dit punt? En die kijken heel anders tegen Europa aan. Uh, de de Liberaal-Democraten vinden dat Cameron prioriteit moet geven aan het redden van de euro. Dat is ook in het Britse belang. Vinden het veel te gevaarlijk om nu energie te verspillen aan kansloze ruzies met Brussel. Ja, en Cameron kan er zich eigenlijk niet veroorloven om een al te uh, anti-Europese koers te varen. Om ja, toch maar ook de vrede in de coalitie te bewaren. We gaan kijken hoe hij zich gedraagt vanuit die naughty Corner in Brussel. Arjen van der Horst vanuit Londen. Dank wel. Ondertussen is de Europese Centrale Bank in Frankfurt weer aan de slag gegaan. Ze hebben besloten dat de rente in Europa wordt verlaagd en ook schiet de ECB banken te hulp. Ze mogen namelijk langer en goedkoper geld lenen bij de ECB. Alle aanvragen voor krediet worden in behandeling genomen zegt de bank en op die manier hopen ze een nieuwe kredietcrisis te voorkomen. Zwakke eurolanden die hoeven alleen niet te rekenen op steun. Eva Wiesing is in Frankfurt. Eva... Dit is wel een beetje waar iedereen op had gehoopt... Hè? bij gebrek aan optreden aan, uh, van, van de politiek. Ja, absoluut had iedereen hierop gehoopt. En uh, het punt is dat uh, Draghi, de nieuwe president van de ECB... Dat niet heeft waargemaakt. Hij zegt hij houdt zich gewoon aan het verdrag... zoals dat is afgesproken bij de oprichting van de ECB. En uh, ja, we wisten wel dat de verdeeldheid was binnen het bestuur van de ECB. Noord-Europa was wat strenger. Zuid-Europa wil de regels veel soepeler toepassen. En de verwachting was dat hij als Italiaan toch echt iets uh, minder streng in de leer zou zijn. Maar dat het blijkt dus niet zo te zijn. Je ziet ook dat de financiële uh, markten meteen reageren. De koersen die doken meteen echt omlaag, heel snel... Er is gewoon uh, teleurstelling, want ze hadden echt op meer gerekend. Ja, en Draghi had hij ook niet laten doorschemeren dat hij bereid was om de geldpersen aan te zetten. als de Europese leiders een akkoord zouden bereiken? Nou, hij had het niet zo op die manier gezegd... maar hij had wel vorige week in het uh, parlement van Europa gezegd... van als de Europese leiders in Brussel echt grote stappen komen... dan is er meer mogelijk. En wat hij eigenlijk bedoelde, en dat heeft hij vandaag laten blijken... het was een misverstand, zegt hij... wat hij bedoelde is dat de financiële markten dan vanzelf meer vertrouwen hebben... ...in die Zuid-Europese landen. En dan zal je zien dat die rentes vanzelf omlaag gaan. Maar hij bedoelde niet dat de ECB een bepaalde rol zou gaan spelen daarin. Hij zegt de ECB die is er gewoon niet om landen te redden of om te financieren. Dat hoort niet bij de regels van de ECB. Zij zijn er om de economie te stimuleren. om Vooral om uh, die euro stabiel te houden. Dus niet te veel inflatie uh, op en rond die 2 procent. Maar niet om landen te redden. We hebben een treaty which says no monetary financing to governments. We have a treaty, and the treaty uh, states what our primary mandate is, which is the maintaining of price stability. Also the treaty says no monetary financing. Nou is de afgelopen week ook gespeculeerd dat de ECB dan niet direct landen zou gaan financieren. Dus niet de geldpersen zou gaan aanzetten. Maar dat misschien via het IMF zou doen als een soort achterdeur. Geld lenen aan het IMF. En daar het IMF zou dan rechtstreeks weer in die eurozone investeren. Nou ook die droom heeft hij vandaag uit de wereld geholpen. Want Draghi zegt gewoon dat zou ook neerkomen op directe steun monetaire steun van de ECB aan de eurozone dat mag gewoon niet. If national central banks want to lend to the IMF, ...en uh, and the IMF would then lend to Indonesia, China, uh that's fine. Uh, if the IMF were to use this money exclusively to buy bonds in the euro area, uh we think it's not uh, it's not compatible with the treaty. Aldus Draghi, vanmiddag in Frankwoord waar je bent, Eva. De rente, dat is wel het verhaal natuurlijk. De rente gaat wel omlaag. Dat is wel goed nieuws voor de markten. Dat is zeker goed nieuws voor de markten. Want zo komt er weer wat meer geld in de economie. Want de verwachting is, als het geld goedkoper wordt... dan wordt het ook makkelijker voor banken om geld uit te lenen aan bedrijven en aan particulieren. En dan, uh, ja, het geld moet rollen. Dus dan zal de economie ook daarmee gestimuleerd worden. Het bleek wel een punt van discussie binnen de raad van de ECB, binnen het bestuur. Uh, heeft Draghi eerlijk toegegeven, het ging er best wel fel aan toe. En dan zegt hij, als je bedenkt dat wij allemaal saaie centrale bankiers zijn... maar er was dus wel een meerderheid voor die verlaging van de rente. Niet dat mensen tegen die verlaging van de rente waren... want hij staat historisch op 1%, maar tegen de timing. Het kwam kennelijk te snel na de vorige verlaging uh, een maand geleden in november. Eva Wiesing, dank voor jouw verslag vanuit Frankfurt. Zo direct. De Russische premier Poetin reageert voor het eerst op de onrust in zijn land. Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Het ongeluk op de A1 bij Muidenberg levert veel vertraging op vanuit Amsterdam. Er staat file tussen knoopend Watergraams Meer en Muidenberg 8 kilometer. Er is maar één rijstrook open. De A2 is weer vrij in beide richtingen bij Waardenburg. Naar het zuiden staat nu nog wel file voorknopend deil 12 kilometer. En de A59, de file daarop, is lang van de Bos naar Zonzeel. Voorknopend Hoijpolder, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er wordt gezwommen in het Poolse Stettin. Heel snel gezwommen. Het EK Korte Baan. Bob van der Tak, jij kijkt toe. Wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Ja, het EK Korte Baan in Stettin in Polen. Het is een beetje een gedevalueerd toernooi... omdat veel toppers uh, dit niet vinden passen in hun Olympische voorbereiding. En het uh, toernooi dus uh, links laten liggen. En uh, dat geldt ook voor de Nederlandse ploeg. Want Nederland is met een b ploeg naar Stettin vertrokken. Maar op dit moment wel in het water een uh, topzwemmer namens Nederland. Job Kienhuis. Hij zwemt de finale van de 400 meter vrije slag. Hij uh, ligt uh, na 200 meter niet bij de eerste drie. Ligt vier en heeft dus nog wel uitzicht op een medaille. Blijf kijken, we komen zo bij je terug, Bob. Dan gaan we eerst naar Rusland, want de Russische premier Vladimir Poetin... die reageerde vandaag voor het eerst openlijk op de onrust in zijn land. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst van het Nationale Volksfront. Kiesja Hekster heeft dat gevolgd voor ons. Kiesja, wat heeft hij daar gezegd over de onrust? Nou, het belangrijkste wat hij gezegd heeft... is dat hij Hillary Clinton eh, de schuld in de schoenen heeft proberen te schuiven... eigenlijk van de onrust in zijn land. Hij heeft gezegd dat er honderden miljoenen dollars vanuit Amerika... richting oppositiepartijen in Rusland gaan om de boel op te stoken hier. Hij heeft gezegd dat Hillary Clinton meteen na de verkiezingen... zelfs nog voordat ze het rapport van de OVSC... over de waarnemingen van de verkiezingen in Rusland gelezen had... al voordat ze dat gelezen had, dus de conclusie had getrokken... dat het hier niet eerlijk aan toegegaan was... En zegt hij, daar hebben de demonstranten naar geluisterd. Zij denken nu dat ze met steun van Amerika hier de boel op stel te kunnen zetten. Daar is hij natuurlijk niet blij mee. En zegt hij, de meeste Russen ook niet. Die zitten niet te wachten op chaos zoals het in Kirgizië en in uh, Oekraïne is geweest. De Russen die houden van orde, hij houdt van orde. Dus hij is niet blij met wat de Amerikanen hebben gedaan. Tegelijkertijd heeft hij ook zich ook een klein beetje opengesteld voor de oppositie. Hij heeft gezegd dat hij vindt dat er een dialoog zou moeten komen. Dat mensen in principe het recht zouden moeten hebben om de straat op te gaan. Om hun mening te geven ook. Maar dat ze dan zich wel moeten houden aan de wet. En als ze dat niet doen, dat ze er dan op kunnen rekenen dat de protesten hard zullen worden neergeslagen. Ja, en Dit zei hij allemaal bij het Nationale Volksfront. Zoals ik net zei, maar wat is dat Nationale Volksfront? Nou, dat is een hele interessante club. Die heeft Poetin een paar maanden voor de parlementsverkiezing in december opgericht. Toen was eigenlijk al duidelijk dat het helemaal niet goed ging met Verenigd Rusland, zijn partij, dat de populariteit van die partij tanende was. En wat doe je dan? Dan richt je een nieuw vehikel op uh, waar langs je de verkiezingen misschien wel kan winnen. En dat Volksfront dat bestaat dus uit allerlei vakbonden, organisaties die ook graag in het parlement wilden komen, maar die niet lid zijn van Verenigd Rusland. Dus echt... Het volk, tussen aanhalingstekens. Nou, nu Verenigd Rusland het zo slecht gedaan heeft... probeert Poetin natuurlijk zoveel mogelijk afstand te nemen van die partij. Zodat hij er geen last van heeft tijdens de presidentsverkiezingen van maart. En het was dus ook zeker niet toevallig dat hij vandaag reageerde... en zijn nieuwe plannen voor maart bekendmaakte bij dat nationale volksfront. Daar gaan we nog veel van horen. Heeft ander Russisch volk nog gedemonstreerd vandaag in Moskou? Nou, er wordt eigenlijk uh, tamelijk permanent gedemonstreerd, al is het maar op kleine schaal. Uh, iedereen kijkt uit naar de grote demonstratie die voor aanstaande zaterdag is aangekondigd. Via sociale media uh, lopen de aanmeldingen storm. Het zijn er nu op uh, verschillende websites al meer dan 45.000. De vraag is natuurlijk of die ook echt gaan komen... Ik kan het me nu nog niet voorstellen, maar ik kon het me vorige week ook niet voorstellen dat de situatie nu zo zou zijn als die is. Dus wie weet, wel is duidelijk dat er toestemming gegeven is voor die demonstratie, maar er is maar toestemming gegeven voor 300 demonstranten. Nou, het is wel duidelijk dat er veel meer uh, zullen komen en hoe dat opgelost moet gaan worden is, uh, daar wordt nu nog over onderhandeld op het stadhuis. Want ook de locatie die ze daarvoor hadden bedacht, die is uh, waarschijnlijk niet groot genoeg. Verder wordt er nog uh, Zaterdag op 70 andere plekken in Rusland gedemonstreerd is aangekondigd. Dus er zit wel iets aan te komen aanstaande zaterdag. Kisha Hekster was dat vanuit Moskou. En we hadden beloofd even terugkeren naar het Poolse Stettin voor het EK Korte Baan. Zwemmen, Bob van der Tak keek naar de 400 meter vrije slag. Inderdaad, met dus Job Kienhuis die tot 200 meter nog aardig mee kon... maar toen toch wegzakte in de, de tweede helft van de race... en uiteindelijk als negende aantikte Kienhuis in een tijd van 3.45.31. Ruim een seconde boven zijn persoonlijk record. Maar goed, Kienhuis is natuurlijk ook meer een man van de echte lange afstanden... van 800 en vooral van 1500 meter vrije slag waarin hij afgelopen zondag nog zo schitterend een Nederlandse record zwom Voor het eerst als Nederlandse man onder de 15 minuten. En ja, dan is 400 meter natuurlijk erg kort. En dat bleek ook wel in deze finale. Hij kwam er dus niet aan te passen in het geweld van onder meer Paul Biederman... de regerend Europees en wereldkampioen. En de Duitser prolongeerde zijn titel... Deed dat in de tijd van uh, 3.38.65. Uh, tikte daarmee aan voor Mats Glesner de Deen. En uh, Pavel Korzenjofski de Pool. En uh, zo uh, pakt Biederman dus maar weer eens een titel. Uh, hij heeft er al zoveel verzameld. En nu dus ook weer eentje op de korte baan. Nog heel even kort een halve finale meepakken. 50 meter schoolslag bij de vrouwen. Tessa Brouwer zagen we daar in actie namens Nederland. Ging als achtste door naar de finale die ze straks gaat zwemmen. En dan horen we weer van je. Bob van der Tak, dank je. Eterpiraten, die bestaan nog steeds. De vraag is alleen, hoe lang nog? Want het agentschap Telekom gaat eerder optreden... en hogere boetes uitdelen. Vooral de grote illegale radiostations... met een groot bereik zullen worden aangepakt. Ze zorgen namelijk in de ether voor te veel overlast volgens het agentschap. Ringkamer ging langs bij zo'n grote radiopiraat. Onderweg met de auto in Overijssel. Beetje zoek op de radio, maar dan heb je al heel snel een etenpiraat te pakken. Bijvoorbeeld deze op de 107.7 MHz. Ik stop buiten een dorpje in de buurt van Haaksbergen. Veel weilanden. In de verte de dorpskerk. En hier een boerderij en een schuur. En hierachter moet de studio zijn. Via de 97.0 luister je naar de Lekkerste Plaatjes. Dit is Combinatie Twente. Een bouwket, gekleurde lampjes. Hallo. Hallo. Ik ben uh, Robert. Robert. Robert zonder achternaam. Zonder achternaam, ja. Ooit wel gekregen, maar uh, op dit moment niet zo heel belangrijk. Nee. Daar, daar binnen, daar zend je uit? Ja, dat is een oud bouwketje en daar hebben we een tijdelijke studio van gemaakt. En die, uh, die we een keer links, en rechts, naar uh, waar we op dat moment uitzenden. En uh, ik zie geen antenne. Wat is die? De antenne ligt plat. Dat is uh, alleen met de uitzending en dan, uh, dan zetten we die recht op. En is, uh, die ligt in de wei. In de wei. Dan gaan we weer naar buiten. Ik zie een kraan. Ja, dat klopt. Dat is een, uh, een omgeboden boogkraan, is dat. Die, uh, die gebruiken we voor, uh, voor onze uh, uitzending. Hoe hoog kan die worden? Hij kan uh, uitgeschoven 70 meter halen. 70 meter? 70 meter, ja. En Dat is een beetje afhankelijk van de top, uh, topbeus en uh, van de weersomstandigheden. En En ver kan je dan uitzenden? Uh, ligt een beetje aan de zender wat je daarachter doet. Maar uh, op zich een uh, half Nederland is zo binnen bereik, zeg maar. Dan is het toch wel een beetje uit de hand gelopen? Het is een tikkeltje uit de hand gelopen hobby. Ja. daar zijn we het ook helemaal mee eens. Dat, uh, dat is zo, maar ja, goed, uh, ja. we doen het allemaal en uh, ja, dat doet ons nou ook een beetje de das om eigenlijk. En wat is dat dan dat jullie dat allemaal doen? Waarom doen jullie het? Ja, Het is een stukje cultuur, een stukje van, van vroeger en er uh, ja, uh, wordt heel veel gedaan hier in uh, Twente en de Achterhoek. En, uh, ja, ja, dan kun je ook niet uitleggen. Je bent een of je bent niet. En er worden ook heel vaak boetes uitgedeeld, hè? Er wordt geregeld boetes uitge uh, uitgedeeld, ja. Dat en jullie stoppen niet? Nee, we stoppen niet, nee. Dat zijn we nog niet van plan. Nee. Zelf al is de agentschap Telecom op bezoek gehad? Nog zo vaak, meerdere maal. Dat, uh, ja, die zijn we vrij bekend mee. En nou hebben ze aangekondigd dat ze jullie sterker gaan aanpakken. Wat vind je ervan? Ja, aan de ene kant was het een keer te verwachten. Omdat, uh, het, het loopt gewoon uit de hand. En zoals is net aangaf uh, Te grote vermogens, te hoge massen. En, uh, ja, de feesten hebben ze sowieso al aangepakt. Maar daar ja, is het ook nooit om begonnen. Het gaat ons gewoon puur om uh, het uitzenden van gezellige muziek. Dat is, dat is de hoofdmoord. En daar hebben we heel veel plezier aan. En met ons heel veel luisteraars. Echt heel veel. Dus je snapt dat er wat moet gebeuren. Ze zeggen ook. Jullie storen bijvoorbeeld het, de communicatie van ziekenauto's en zo. het Luchtverkeer. Dat kan natuurlijk niet. Nee, ik ben ik helemaal met je eens. Dat kan niet. En ik, ik zeg niet dat het nooit gebeurd is. Het is wel eens een keer gebeurd. Dat klopt. Maar goed, dan wordt meteen iedereen over één kam gescheerd. Ik bedoel, als je stoort op C2000 of op de, de ambulancedienst of zo. Ja, dan moet je gewoon alle minuten uit de lucht worden gehaald. Maar ik steek beide handen in het vuur dat deze installatie hier, wat hier ligt. ...niet stoort op die systeem. En... Waarom staat hij eigenlijk op zo'n uh, zo wagen? <laughs> ja, omdat het, het agentschap Telekom is een fanatiek met dwangzomen uitdelen. En uh, als je een dwangzom hebt, dan moet hij weg. En uh, er is niks makkelijker dan een, uh, een kraan die je weg kan draaien. En vroeger was het allemaal met betonpoeren en constructies... ...en hij gewoon een paar dagen werk mee. En nu wordt er vooral sneller opgetreden, binnen een uur... Uh, dat betekent dat jullie binnen een uur weg kunnen zijn met deze. Maar anderen die hem gewoon aan de muur hebben, uh, hebben hangen, die antenne, die hebben een groot probleem. Nee, een vrij groot probleem, ja. Ik denk ook dat uh, het wel een grote klap wordt voor de etenpiraterij. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja, ja dat natuurlijk. Uh, ik denk dat uh, een 60% de no-waterbreu aangeeft. Einde van de etenpiraterij hier in Twente? Is nog lang niet in zicht. <laughs> die, uh, nee, de einde van de piraterij is het absoluut niet. Maar wat dan? Want uh, je kan toch niet blijven betalen? Nee, maar goed. Zeg, er zijn wel meerdere wegen die naar Rome en, uh, ja, ik, uh, ik geef natuurlijk niet alles bloord, maar uh, we stonden er nog lang niet meer. Na wat kleine problemen met justitie zijn ze weer helemaal terug. Dit is Combinatie Twente.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 Het belangrijkste rentetarief is verlaagd naar 1 In Ogezand blijft een zwembad open, hoewel de kans bestaat dat luidsprekers en lampen naar beneden komen. Een veiligheidsinspectie heeft aangetoond dat de bevestigingspunten door het chloor in de lucht ernstig zijn aangetast. De directie van zwembad de Kalkwijk in Ogezand erkent dat er een risico is, maar vindt het desondanks veilig genoeg om de komende dagen open te blijven. In heel Nederland lopen 23 onderzoeken tegen leden van de motorclubs... Hells Angels en Rada. Volgens de Nationale Recherche blijkt uit de onderzoeken... dat er aantoonbaar verwevenheid is tussen de motorclubs en onder meer horeca... de tatoeagebranche vechtsport, beveiliging en prostitutie. En nu UEFA en de Franse toezichthouder op internetgok... hebben bij een eerste onderzoek geen verdacht gokgedrag ontdekt... rond het Champions League duel Dynamo Zagreb Olympique Lyon. De Fransen wonnen de wedstrijd met 7-1 en plaatsen zich voor de volgende ronde ten koste van Ajax. De uitslag leidde meteen tot verdachtmakingen over omkoping. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Obert. Het gaat weer stormen vanavond en vannacht, en dan met name aan de kust. En daar is ook kans op windstoten tot zo'n 110 km per uur. Maar ook in het binnenland gaat u merken dat het flink waait, windkracht 6 er dan. Ook daar zijn windstoten tot zo'n 100 km per uur. En naast de wind trekt er de komende uren vanuit het noordwesten ook een buienlijn over. Met zware buien waarbij ook onweer en hagel voor kan komen. Het wordt daarentegen niet koud, een graad of 6. En na die passage van de buienlijn klaart het langzamerhand wat op. En dan blijft het ook overwegend droog. En morgen is het wisselend bewokt. In het zuiden van het land zo goed als droog. Maar vooral in het noorden buien met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 7. En de wind die gaat pas in de loop van morgen wat in kracht afnemen. ANB-verkeersinformatie. Ah, de opvallende files in deze spits staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Staat daardoor nog behoorlijk vast op de A9 richting Diemen. Voor knopen Diemen staat 6 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de Alfred-Everdingen en Waardenburg 12 kilometer. De A12 van Arnhem naar Duitsland is dicht bij Zevenaar. Is daar een auto met aanhanger geschaard. File vanaf Westervoort 5 kilometer. Na 13 van Rotterdam naar Den Haag staat vol. Na een ongeluk bij Delft-Zuid, 6 kilometer. De linkerrijnstrook is dicht. Na 27, Gorkum richting Utrecht. Na een ongeluk bij Knopend Rijnsweert, 7 kilometer. En het is nog erg druk op de A59 op een aantal plaatsen... door de eerdere problemen op de A2 bij Waardenburg. Nu is de A59 niet meer aan te raden als route. Want op de A59 naar de westen... staat tussen Waalwijk en Knopend Hooipolder 11 kilometer file. En naar het oosten, van Den Bosch naar Nijmegen... tussen Nuland en Knopend Paalgraven, 9 kilometer.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 6 over half zes. goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We hebben Wouter Bosser al gezien, Nout Welling en ook eurocommissaris Nelly Kroes. Vandaag oud-premier Balkenende bij de Commissie de Wit. Hij mocht terugkijken op de aanpak van de kredietcrisis in 2008. Verslaggever Wilco Boom volgt die verhoren. Wilco, had Balkenende ergens spijt van achteraf? Nee, helemaal niet. He, de, je weet het misschien nog. Uh, Prinsjesdag 2008, een rooskleurige begroting voor 2009. En dat was de dag na de val van Lehman Brothers... Dus die bankencrisis die volgde op de val van Lehman Brothers... was als een donderslag bij heldere hemel gekomen voor het kabinet... dat toen met bos op financiën improviserend de bankencrisis te lijf moest. Er lagen geen scenario's klaar. En volgens Balkenende is het achteraf goed gegaan... ondanks alle problemen die er toen waren. Ik denk dat we moeten beginnen met vast te stellen... dat wij te maken kregen met een noodsituatie. Had te maken met het risico dat Fortis dreigde om te vallen, dat gigantische gevolgen ze hebben gehad ook voor onze eigen economie. Voor spaarders, voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de bank. Er moest dus worden gehandeld. En ik denk dat het achteraf gezien ook goed is geweest dat het zo is gelopen. Omdat we twee geloofwaardige stappen konden zetten... die ertoe hebben geleid dat het financiële systeem niet onderuit is gegaan. Ja, volgens oud-premier Balkenende was er in die tijd sowieso sprake van chaos... waarin het voor het kabinet en de minister van Financiën... en ook voor hemzelf heel moeilijk was om te opereren... op te reageren op alles wat er gebeurde. En daarbij werden volgens hem besluiten genomen... die tot dan toe ondenkbaar waren geweest. Ik ben zelf geen voorstander van nationalisatie van banken. Ben ik ben nooit geweest. En ineens was het daar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 Ja, Ineens was het daar, zei hij. Nu is er de afgelopen weken veel aandacht geweest... voor het feit dat Bos, de minister van Financiën... vooral aan de knoppen zat. Hoe kijkt Balkenende daarop terug? Heeft hij dat graag gedaan? Uh, of he, Dat afgestaan aan Bos? Of kijkt hij er zelf wat anders op terug? Nee, nee hij is daar eigenlijk bijzonder positief voor uh, over. Het waren natuurlijk twee tegenpolen. Politiek en persoonlijk. Dat droeg later ook mede bij aan de val van het kabinet. Maar tijdens die financiële crisis, tijdens die bankencrisis... hebben ze, net zoals Bos eerder deze week zei ook volgens Balkenende heel goed samengewerkt. En Bos heeft uh, hem steeds overal bij betrokken, zei, zei Balkenende ook vooraf al. Ik denk dat uh, wij toen uh, het goed hebben gedaan door elkaar op de hoogte te houden... door elkaar te informeren, door steeds die stappen te zetten die nodig zijn. Het op de hoogte houden is uh, helder tussen u beide afgesproken per definitie vooraf. Ja. Dus u was van alle stappen die de minister van Financiën ja. nam vooraf ja. op de hoogte. Ja. Ik heb altijd de eh, minister van Financiën zeer gewaardeerd voor het feit dat ik juist op de hoogte werd gehouden van alles wat gedaan moest worden. De voormalig premier over de voormalig minister van Financiën. Ze zijn allemaal weg. Ook de voormalig president van de Nederlandse Bank was er weer vanmiddag. Noud Welling, die was al eerder gehoord door de commissie. Zijn um, verhoor vanmiddag leverde dat nog nieuwe gezichtspunten op? Nou, in zoverre. Uh, die, uh, die, die was er tamelijk openhartig over. Uh, wel eens op zijn Welling's wat dus voorzichtig is. Maar toch openhartig over dat uh, de verhouding tussen de Nederlandse Bank... en de Belgische Centrale Bank eigenlijk allerbelabberdst was... in de periode dat Fortis en uh, ABN AMRO gered moesten. Blijven in 2008. Uh, volgens uh, Wellink was het zo dat de Nederlandse bank bijvoorbeeld niet alle informatie kreeg die ze nodig hadden om te beoordelen hoe de situatie bij die banken nou precies was. En dat was dus een handicap tijdens de besprekingen over de reddingsoperaties. Kijk, we moeten ook samen weer verder. Dus ik, het, het is een tere onderwerp waar ik toch, toch voorzichtig mee wil zijn, maar... Het is wij, de verhouding was niet, uh, was, was niet goed. En ik vind dat men er alles aan moet doen... Uh, om, die, om die verhouding weer zoveel mogelijk te verbeteren. Maar hij was op dat moment niet goed. Dat is toch klare taal van de voormalig uh, president van de Nederlandse Bank, Nout Welling. Volgens mij, Wilco, heeft de commissie de eindstreep in het vizier. Ja, dat klopt. Ze zijn in elk geval uh, nu klaar met het terugkijken op het verleden. Dat zit erop. Morgen komen nog Klaas Knot, de opvolger van Wellink bij de Nederlandse Bank en minister van Financiën Jan Kees de Jager. Dan gaat het niet meer over het verleden... maar dan gaat het om de lessen die er voor de toekomst kunnen worden getrokken. Nou, heel misschien komen er volgende week... nog een paar Belgische bankiers langs bij de commissie. Dat is nog lang niet zeker. Ja, en dan moet de commissie gaan schrijven aan het rapport... waarin ze moeten bepalen of Bos en Balkenende en al die anderen... het destijds goed of niet goed hebben gedaan... en uh, hoe het eventueel beter moet. Mokar Boom, alle verslagen van jou, alle getuigenissen, alle achtergronden... in een compleet dossier op onze site nos.nl. Dan het EK Zwemmen Korte Baan. Bob van der Tak kijkt naar wat er gebeurt in het Poolse Stettin. In baan 5 volgens mij start in het zwembad zometeen Joeri Verlinde. Halve finale, 100 meter vlinderslag, Bob. Ja, klopt helemaal. Ik kan horen dat je meekijkt, inderdaad, Lucella. Joeri Verlinde op de 100 meter vlinderslag, uh, een van de weinige... Toppers uit Nederland die wel besloten heeft om gewoon deel te nemen aan dit Europees kampioenschap. Korte baan verlinden is een racebeest, wil altijd en overal zwemmen. Ook al is het dan maar tussen aanhalingstekens een EK korte baan. 25 meter bad heeft toch altijd wat minder aanzien dan een 50 meter bad. En zeker in een olympisch seizoen zeggen veel zwemmers... van dit past niet in onze olympische voorbereiding. Dit toernooi zwemmen we niet. Maar Verlinde doet dat dus wel op, de, op zijn uh, nummer. 100 meter vlinderslag gaat hij ook in Londen zwemmen op de Olympische Spelen. Maar dan natuurlijk in een 50 meter bad. En nu dan de start van deze race. De tweede halve finale is het. Zojuist hebben we Yevgeny Korotishkin gezien. De regerend wereldkampioen die een tijd klokte van 50-63. En daarmee was hij de snelste in de eerste halve finale. Finale. We gaan eens kijken of Verlinde daarbij in de buurt kan komen in deze race... waarin ook Lars Freulender zwemt. De Olympisch kampioen van 2000 was een tijdje gestopt... maar is weer terug en wil graag naar Londen. Maar wie wil er niet naar Londen? Jury Verlinde in baan 5. Wat kan hij doen in deze race? Hij ligt voorlopig achter op François Heersbrand. Dat is de Belg in deze race... 50 meter keerpunt halverwege. Het is Tsjerniak de pol voor Heersbrand en Verlinde. Het verschil 24 honderdste tussen Tsjerniak en Verlinde. En Juri uh, Verlinde heeft dus nog alle kans in deze race om zich te plaatsen voor de finale. 25 meter te gaan nog voor Juri Verlinde. De verschillen zijn niet groot aan de kop van de race. Verlinde, wat heeft hij nog over op die laatste meters? Hij uh, kan misschien zelfs deze halve finale nog gaan winnen. Dat lukt dan net niet, want het is de Belg die toch wel verrassend wind. François Heersbrand tikt als eerste aan voor Verlinde en Tjerniak. En de tijd van Jury Verlinde is 51.05. Dat is dus ietsje langzamer dan Korotiskin. Maar wel voldoende voor een finale plaats. Jury Verlinde zien we dus morgen terug in de finale van de 100 meter vlinderslag. Straks de aankomst van Hillary Clinton op het Haagse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Geen makkelijke avondspits met een flinke aantal ongelukken. De grootste problemen nu even die staan op de A12 richting Duitsland. Bij Zevenaar is de weg dicht door een geschaarde aanhanger. Er staan flinke files rond Arnhem daardoor. Ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag veroorzaakt veel vertraging. En de A16 van Breda naar Rotterdam voorknopend Ridderkerk, 6 kilometer file. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ajax is er vol van, uitgeschakeld. Mede door de monsterzegen van Olympique Lyon op Dynamo Zagreb. Kwam die wel eerlijk tot stand, was de vraag vandaag. Sjaak Zwart, oud-Ajax-speler, denkt er het zijn ervan. Eerste klas pikpartij. Je kan niet in zeven uh, minuten vier goals maken. Dat bestaat niet op Europees niveau. Dus dat moeten ze echt gaan onderzoeken, tot op de bodem. Want dit moet dus echt uh, uitgebannen worden, dit soort zaken.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 Jacques Sport, Zwart, die zegt waar het op staat, volgens hem. De UEFA heeft al laten weten geen verdacht gokgedrag te zien. En ook de Franse toezichthouder van goksites... zo begrepen van correspondent Ron Linker... zegt niets verdachts te hebben opgemerkt. Bij Franse gokkers althans. Cheert Veenstra van de Lotto, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Had u deze uitkomst verwacht? Uh, de uitkomst van de wedstrijd bedoel ik. De uitkomst van het onderzoek? Uh, ja, ja, nou, dat, uh, ja, dat verbaast me niet echt... We hebben vanochtend natuurlijk uh, ook, uh, zoals te doen gebruikelijk meteen onderzocht of er iets aan de hand zou zijn. Hoe doet u dat? Uh, nou, wij gaan altijd even na als er uh, ja, veel commotie is rondom de uitslag van de wedstrijd En als er toch wel wat opvallend is uh, of er een bepaald uh, verdachte gokgedrag is uh, geweest, dat bleek uh, gelukkig bij ons niet het geval. En we hebben daarna ook... Uh, contact gelegd met onze Europese collega's. Uh, we hebben een Europese loterijen-monitoringsystem... Uh, waarbij wij onmiddellijk contact kunnen leggen... met tientallen collega's uh, in, in Europa en daarbuiten. Uh, maar hoe net je dan zo'n onderzoek? U, als u doet onderzoek, hoe gaat dat? En wat ziet u dan? Nou, als wij zien dus dat op bepaalde, uh, bepaalde wedstrijden... dus uh, verdacht veel wordt ingezet op een uitslag... die niet zo voor de hand ligt... Ja, dan, dan uh, wekt dat natuurlijk wat, wat belangstelling van onze kant. En wat leveren dan de datagegevens op? Want dat, ik denk maar dat het allemaal via computermodellen gaat... om te kijken waar wellicht een piek zit of hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, precies zoals u het zegt. Uh, uh, wij zien dat allemaal. Wij kunnen dat eigenlijk uh, gewoon per uur uh, volgen. Uh, en als wij iets verdacht zien, dan gaan we eens even na van... Nou, hoe zit dat nou precies? En als wij uh, wat meer uh, informatie willen hebben... dan nemen we contact op uh, via ons systeem met onze collega's in het buitenland. Hm. Uh, en dan... Op de, eigenlijk op een heel simpel niveau, zo van, ja, zie jij ook iets, vind jij het ook verdacht, uh, wat vind jij ervan? En op grond daarvan uh, analyseer je dat en dan kom je tot een bepaalde conclusie. En alle, conc alle collega's in Europa hebben dezelfde conclusie? We hebben dezelfde conclusie vanochtend uh, getrokken, dus dat er uh, wat ons betreft niks aan de hand is. Nou, er zijn toch twee dingen heel opmerkelijk. Hè? Twee doelpunten van Ajax worden, uh, zo lijkt het, onterecht afgekeurd. En een winst tegelijkertijd met zulke cijfers die je toch niet vaak ziet in de Champions League. Nee, dat zijn natuurlijk opvallende gebeurtenissen en dat zal ook uh, heftig geanalyseerd worden. En daar zijn we natuurlijk de hele dag al mee bezig, gisteravond ook. Maar ik ben natuurlijk een vertegenwoordiger van een bedrijf uh, ja, wat, wat uh, sportwetenschappen aanbiedt. En in de zin van, van gokken, en dat is ook bij mijn collega's in Europa het geval, ook in Frankrijk hebben we gehoord, uh, ja, is niets gebleken van een, van een opvallend uh, gokgedrag uh, waarvan je zou kunnen of ja, denken dus dat daar wellicht iets onregelmatigs in het spel is. Hoe vaak per jaar onderzoeken jullie of een wedstrijd wel eerlijk is verlopen? Wij onderzoeken dat met enige regelmaat. Dat is gewoon een routine, een aangelegenheid. We hebben in die zin ook een vrij goed contact met de KNVB... maar ook met UEFA en de FIFA. En uh, in internationaal verband uh, bijvoorbeeld... Ja, uh, merken we toch zo twintig zo keer per jaar uh, wat opvallende wedstrijden uh, op... en die melden we dan ook uh, onmiddellijk aan de UEFA... Het is ook verder aan hen om dan daar iets mee te doen. Helder, Tjeert Veenstra van de Lotto, dank u wel. Graag gedaan. En dat gaat natuurlijk over het legale circuit van goksites rondom voetbal. Maar je hebt natuurlijk ook nog het illegale circuit. Rens Rozenkrans is van KPMG Forensic. Houdt zich bezig met fraude en corruptie in de sport. Goedemiddag ook. Ja, goedemiddag. Ja, het officiële circuit um, kan dus niks vinden. Hè. Die zegt, nou ja, wij vinden niks raars. Ja, dat, um. dat, dat is ook niet zo gek natuurlijk. Hè. Kijk, ik... Ik ben wel redelijk verbaasd dat iedereen nu gaat kijken of er illegaal of legaal of illegaal gegokt is op die wedstrijden. Er zijn natuurlijk meer partijen die belang hebben bij een uitslag nou. dan alleen maar illegale of legale gokkers. Precies. Dus ik ben wel verbaasd. En, ja, daarom bellen we u ook. Want nou, dat is mooi. Um, er zijn ook andere manieren. Je kan ook zeggen: Lyon heeft misschien geld aan heb gegeven. Nou ja, als er al sprake is van omkoping, dat weet ik natuurlijk niet. En dat overigens, iedereen die roept dat het niet zo is, ja, dat is ook niet in twee dagen vast te stellen. Dus dat is op zich ook al bijzonder. Uh, ja. Zeker de combinatie van wat ik hoor over euh, arbitrage bij Ajax... en de bijzonderheden die dan in Frankrijk plaatsvinden... kan je in ieder geval afvragen. Kijk, dat kan, gokkers hebben geen belang. Die, die gokken altijd op één wedstrijd of meerdere wedstrijden. Maar niet op een combinatie waarschijnlijk. Dus ik zou met name... Als ik onderzoek zou doen, zou ik het vooral richten op... Uh, ja, wie, wie wordt hier dan 3 miljoen beter van? Ik geloof dat het ongeveer over dat bedrag aan geld gaat. Maar daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Dat weet je wel. Dat is niet Ajax in ieder geval. Nee, maar goed. Wie wordt er onrechtmatig, 3 miljoen? Laat ik het beter formuleren dan. Is daar iets gebeurd wat niet kan? En dat lijkt me wel een opdracht voor de Franse justitie om daar nou eens naar te kijken. En hoe pak je dat aan dan, zo'n onderzoek? Waar moet je naar kijken? Ja, dat is natuurlijk is het probleem. Dit soort dingen is nooit makkelijk te bewijzen. En als het goed gebeurd is, kan je onderzoeken dat je een ons weegt. En vind dat, je het niet? Dat gaat niet via een bankrekening? Nee, dat hoeft niet. Nee, dat, dat kan heel indirect zijn... Uh, ik Laat ik een voorbeeld noemen waarbij ik niet suggereer dat dat gebeurd is. Maar misschien hebben we wel twee spelers van Zaken uh, een belofte gekregen... dat ze volgend jaar ergens anders uh, een, een mooie uh, positie krijgen. Dat kan allemaal heel indirect zijn. En kom je daar wel eens achter? Uh, ja, je komt erachter. Want er gaat altijd wel ergens iets mis in dit soort opzetjes. Uh, mensen sturen verkeerde berichten of praten hun mond voorbij... of laten, uh, we hebben we plots niet zoveel geld. Dat kan best voorkomen. Maar ja... Uh, ja, ik ben ook niet zo verbaasd als het al gebeurt dat het gebeurt. Ik denk dat de voetbalwereld een beetje veel boter op zijn hoofd heeft als het gaat over dit soort vraagstukken. Maar komt, u, komt u veel van dit soort uh, zaken tegen? Nou, het, wij hebben dit al in 2004 als risico op zoek van ministerie van Justitie uh, gesignaleerd. Een uh, uh, stoffig rapport inmiddels waarin nou, er is een risico van omkoping in betaald voetbal gegeven de belangen. Uh, daar is niet zo bij veel mee gebeurd. Uh, de voetbalwereld reageert daar traag op. Er wordt wel iets gedaan met codes en aan uh, preventie. Maar ja, en als, ik, ik ben dus ook niet verbaasd. We hebben incidenten in Duitsland gehad. We hebben incidenten in België gehad met scheidsrechters, met Turkije, spelers. Turkije natuurlijk. Ja, precies. Dus ik, ja, ik ben allermins verbaasd. Nou, maar weet ik niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurd precies, is. Precies, dus... want dat weten we nog niet. Maar uh, nee. u zou zeggen, Franse justitie gaat er eens even bovenop Absolut, springen. Ja. Meneer Rozenkrans van KPMG Forensic. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dag wordt vervolgd. We gaan naar Den Haag, want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is gearriveerd op het ministerie waar Uri Roosentaal, de scepter zwaait. Daar is ook Joost Vullings en ze heeft wellicht ook al iets gezegd tegen de wachtende pers, Joost? Jazeker, ze kwam hier, uh, nou ik denk tien minuten geleden uh, binnenvliegen, toen hebben ze samen dus met minister Uri Rosenthal hebben ze allebei een kort statement gegeven en toen renden ze weer alle twee het podium af en nu hebben ze een kort onderhoud samen. Nou ja, ze is hier vanwege een internationale conferentie over internetvrijheid, Freedom Online. Het gaat erom dat uh, Amerika, maar ook Nederland zich zorgen maken over landen zoals China en Rusland, waar de internetvrijheid van de burgers uh, vaker geschonden wordt. Uh, en dat is ook wat minister Roosentaal zei. Hij zei: ja, de vrijheid van meningsuiting is altijd heel belangrijk geweest voor Nederland. Maar nu het internet steeds belangrijker wordt, moeten we ook heel goed gaan zorgen dat de vrijheid van meningsuiting op het internet internationaal gewaarborgd is. En uh, ja, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten staat Hillary Clinton sloot zich daar bij aan. As you know, I made uh, internet freedom one of the cornerstones of American foreign policy. I am personally passionate about it because uh to me it's the same as the fights we have waged around the world when uh, uh people are persecuted for speaking their minds or for uh gathering in basements or around corners to talk about to uh, uh, what they hoped for their own lives, and were brutally uh, abused and persecuted. Uh, so now we have to protect those, uh, which is uh, most of humanity, that use the Internet for communication. Uh, I'm sure that out of this conference there will be some excellent proposals. I look forward to continuing to work with you and your government on this and many uh, other issues of great importance to us both. Thank you. Ja, dat was Hillary Clinton. Nou ja, je hoort dat ze zit echt met passie in het onderwerp. En verder sluiten ze zich aan bij onze eigen minister van Buitenlandse Zaken. Want zij memoreerde ook, ja, vroeger was er geen internet. Toen was vrijheid van meningsuiting ook belangrijk. En nu zitten we in een nieuw tijdperk. En moeten we zorgen dat de vrijheid van meningsuiting op het internet gewaarborgd is. Zeker in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Joost Wellings vanuit Den Haag. Dankjewel. Na zes uur schakelen we even met die conferentie die dan wordt geopend. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. GroenLinks-kamerlid Tovik Dibi, die gisteren in Amsterdam in een rel belandde... rond de Canadese islamcritica Irshad Manji, die zegt in NRC-Handelsblad... dat hij veel lieve mailtjes heeft gehad van PVV-kamerleden. Dibi vindt het collegiaal en ook principieel... dat bovendien PVV-leider Geert Wilders het forum opnam na deze rel. Wilders schreef op Twitter... ...Tovik Dibi verdient geen eieren van radicale moslims... ...en verstoring van een bijeenkomst, een zeer kwalijk incident. Hij moet kunnen zeggen wat hij wil, aldus Wilders. Dibi zelf liet weten dat hij door deze ervaring in Amsterdam... ...tot de macht duizend meer gemotiveerd is... ...om door te gaan met het debat over de islam. De snelheidsverhoging op wegen rond Amsterdam zal leiden tot de dood van enige tientallen en misschien ook wel honderd Amsterdammers per jaar. Dat zegt oud-hoogleraar Milieuwetenschappen Lucas Reinders in het Parool. Volgens Reinders worden de normen waaraan Nederland zich vanaf volgend jaar moet houden in Amsterdam nu al overschreden. De oud-hoogleraar waarschuwt dat er tot één kilometer vanaf de snelweg een verhoogde inademing is van fijnstof en roetdeeltjes. Mensen die daar gevoelig voor zijn, belanden eerder met longziektes in het ziekenhuis. Dat kan volgens Reinders op de lange termijn leiden tot astma, longkanker en hart- en vaatziektes. Jeremy van Pearl Jam. Grote opwinning onder de fans van de band. Want Pearl Jam treedt op op 26 juni volgend jaar in de nieuwe concertzaal Ziggo Dome. Dat is in Amsterdam Zuidoost. Een zaal die nu trouwens nog in aanbouw is. Op Twitter zijn het optreden van Pearl Jam en de Ziggo Dome trending topic. Op het sociale media wordt ook een relatie gelegd tussen het optreden... en de officiële opening van de nieuwe concertzaal. Maar een woordvoerder van de Ziggo Dome wil nog niet zeggen... of het optreden van de Amerikaanse band ook echt de allereerste show in het nieuwe pand zal zijn. De suggestie wordt gewekt dat het ook eerder kan zijn. AT5 en het Parool melden dat vier historische 19e-eeuwse lantaarns... hun plek terugkrijgen bij het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. De gietijzeren lantaarns werden in 1844 besteld door de koninklijke familie. De afgelopen tijd zijn ze gerestaureerd... en dat is gebeurd in opdracht van de Gerijksgebouwdienst en de gemeente Amsterdam. De terugplaatsing is een van de laatste klussen... die horen bij de gevo-restauratie van het paleis. Bij de acties van de Occupy-beweging ontdekte de BBC telkens de slogan What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen? Die slogan werd ook waargenomen door de aartsbisschop van Canterbury, die er de afgelopen weken een stuk over schreef. Het was aanleiding voor de Britse omroep om in de geschiedenis te duiken van de slogan. Die geschiedenis is aanzienlijk. What Would Jesus Do? was de titel van een boek uit 1896, waarin christenen werden opgeroepen een jaar lang niets te doen, zonder zichzelf die vraag te stellen. Bijna een eeuw later kreeg een Amerikaanse in Holland, Michigan het boek in handen... en gebruikte die zin voor haar jongere bijbelclub. Ze liet ook t-shirts bedrukken met die slogan. Inmiddels zijn miljoenen t-shirts met de zin What Would Jesus Do? verkocht. En ook teddyberen, lunchtrommels, armbandjes en zelfs ondergoed. De BBC denkt dat deze zin, die uit een Amerikaanse evangelische beweging komt... het ook goed doet bij andere organisaties. Omdat het een vraag is die niet onmiddellijk kan worden beantwoord. Zo, we zijn even de diepte ingegaan daar. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot dan.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 Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken... Oh, ja, ik ook.